has never run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 Akihito betuigde zijn medeleven met de slachtoffers en nabestaanden en noemde de omvang van de ramp ongekend. Hij is bezorgd over de crisis rond de kerncentrale Fukushima. Vanochtend brak voor de tweede keer in twee dagen brand uit in de reactor 4. En volgens berichten is het vuur geblust. Ook zouden er rookpluimen uit de reactor 3 komen, maar dat is waarschijnlijk stoom. Intussen roepen steeds meer landen hun burgers op om Tokio te verlaten. De Franse regering zegt dat Fransen die in Tokio wonen uit Japan moeten vertrekken of naar het zuiden moeten gaan. Turkije en Australië adviseren mensen om niet in Japan te blijven als dat niet noodzakelijk is. Nederland raadde gisteren zijn burgers al aan om het rampgebied en Tokio te verlaten. In Bahrein zijn zeker vijf betogers omgekomen toen een centrale plein in de hoofdstad Manama door de oproerpolitie werd schoongeveegd. Dat heeft de leider van de oppositie in het parlement gezegd. Eerder werd al gemeld dat er twee politiemensen waren omgekomen. Ordetroepen kwamen vanochtend kort na zonsopgang het Parelplein op. De politie gebruikte traangas en de demonstranten gooiden met brandbommen. Boven het plein vlogen helikopters en er was zwarte rook te zien. De Koninklijke Marine heeft een Duitse onderzeeboot uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Dat gebeurde al anderhalf jaar geleden, maar is nu pas bekendgemaakt. Omdat de Duitse autoriteiten de informatie moesten bevestigen. En omdat nabestaanden op de hoogte moesten worden gebracht. De vondst werd ten noorden van Terschelling gedaan door een Nederlands marineschip. Dat bezig was vaarroutes in kaart te brengen. Het gevonden schip is de Duitse U106. Het blijft liggen op de plaats waar het is gevonden en wordt een oorlogsgraf. Het weer bewolkt alleen in het zuiden helder, op de Wadden waait het flink. Vanmiddag in het westen wat zon. Het wordt 8 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Dit was het er nooit. -E. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leven!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 Uh, Cries uh, yeah. well. Little well, bass yeah. sitting up here on the beach. While I'm on this roast, uh -huh. I got my girl L. Uh -huh. One time, uh -huh. one time. Uh -huh. Hey, yo, uh -huh. L, you know you got the lyrics. So I came to see him and listen for a while I'm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 We're dashing our seconds around awesome.